Laat de roots, laat de roots, laat Radio Roos. is de tijd van de lijstjes, van de terugblikken, van de jaaroverzichten en van de compilaties. En wij zijn daar geen uitzondering op omdat we willen meedoen met de gevestigde waarden en vooral ook omdat we weinig zin hadden om de laatste dagen van het jaar in de studio te spenderen... ...hebben we het onszelf dus gemakkelijk gemaakt en is deze laatste aflevering voor dit jaar een samenraapsel van al uitgezonde fragmenten. Voilà. Draai er een rode strik, wat marketingtaal en een Engelse term rond en je hebt de best of 2014. In 2014 waren er acht afleveringen van Radio Rules... Dat is minder dan ik eigenlijk wilde maken, maar veel meer dan het jaar voordien, dus de grafiek toont wel degelijk een stijgende trend. De allereerste aflevering van 2014 kwam podcastvriend Floris Dalemans langs via Skype. In de tweede helft van de show wilde ik toen een nieuw item introduceren, de Twittertop. Met andere woorden, lijstjes die je terugvindt op Twitter. Tien redenen om te beginnen sporten, zes manieren om dit te doen, drie films die je moet gezien hebben. Enfin, je kent ze wel, die hitlijstjes op Twitter en op het internet. En een van de dingen die ik toen gevonden had, was vijf redenen waarom de eindejaarsdagen levensgevaarlijk zijn. Floris was mijn gast en daarover ging het gesprek. Um, vijf reden waarom uh, kerstmis en het e de eindejaarsperiode heel gevaarlijk zijn. Spreekt er zo, zo meteen iets voor de geest of niet? Wat, wat, wat, wat zou er gevaarlijk kunnen zijn? Er zijn, uh, er zijn weer vreselijke ongelukken gebeurd met, uh, met vuurwerk dit jaar. Er zijn zelfs uh, mensen aan... Uh die het niet overleefd hebben, hun uh, gespeeld met vuurwerk. Dus dat valt er wel eentje zijn, denk ik. Ja, dat klopt inderdaad. Biohazards en andere gevaren bijvoorbeeld wordt genoemd. En de kerstboom, ik weet niet of je dat wist, Floris, maar de kerstboom is blijkbaar een gigantisch, uh, gigantische bron van onheil in huis. Dat ding hangt vol met um, mold, heet het in het Engels, met schimmel, met, met vocht. En dat is blijkbaar gigantisch slecht voor de luchtkwaliteit in huizen. Dus... Het is, ja, bon. het, ja, voilà. Tof. Kijk, ik, ik vind het ook maar op Twitter. Hè, dus geweldig wat je allemaal op Twitter leert. En bovendien, als zo'n ding uitgedroogd is. Ik weet niet of jij een echte kerstboom staan hebt. Ja, ja, ja. Zo droog als iets. Zo dus. droog als iets. Dus als je daar gaat aankomen met, met een fonduustel of een kaars. dan uh, schiet dat meteen in de fik. En dan uh, creëer je dus een gigantisch gevaar. Dus dat, dat is eigenlijk het, de, het eerste ding. Dus het is gewoon een gevaarlijke periode. wat je zegt: vuurwerk, ongevallen. en ook uh, foute dingen die met de, met de kerstboom kunnen gebeuren. En ja, dan. Nu, voor alle duidelijkheid. Ik hang niet zo vaak fonduustellen in de kerstboom. Dus dat vop, ik heb ooit eens um, een gigantisch uh, dure tafel um, die bij ons in de woonkamer stond, quasi om zeep geholpen door um, het fonduustel te laten doorbranden en, uh, op, op de tafel, op de houten eiken, massieve tafel. <laughs> maar ik denk dat ik dit er misschien toch gaat uitkijken, maar ik weet het niet. Zo, <laughs> misschien laat ik het Mag ik nog een, uh, nog een kopje doen voor een reden? Ja, absoluut. Um, de hele negatieve invloed op je cholesterolspiegel. Ja, dat komt er zo meteen aan. Dat is reden nummer ah. drie. Maar ik ga... Ik, ah, okay, ik, ik, ja. ik overloop hier gewoon, maar je, je bent op het goede spoor, goede vriend. Maar dit is nummer vier. Stress and depression. Het is in het Engels dus ik vertaal hier on the spot, als het ja, ware. Ja, ja. Um, dus het, het is een gigantisch vrolijke periode, maar soms opgefokt vrolijk. En er zijn blijkbaar veel meer mensen die het allemaal niet meer zien zitten met de kerstperiode. Het zij omdat ze, omdat, om, om, omdat er, ja, omdat ze alleen zijn of anderzijds omdat er veel spanningen zijn uh, in familieverband. En dus uh, stress en depressie is, uh, is een andere reden waarom het heel gevaarlijk is blijkbaar om, uh, om de eindejaarsperiode uh, mee te maken. En dan op drie inderdaad, jouw reden, weight gain and high blood pressure. Dus um, we, we vreten ons vol hè, tijdens de eindejaarsperiode, dus uh, mensen komen gigantisch veel bij. En um, statistisch gezien is de kans om, om uh, dood te vallen met... Uh, een cholesterolprobleem of een hartaanval te krijgen, blijkbaar het grootst in de laatste twee weken van januari. En de periode uh, daarna is dan de op één na hoogste periode, want wat gebeurt er dan? Je, je wil dat eraf lopen natuurlijk en je gaat, als gek, ah, ja, ja. <laughs> je gaat als een gek de fitnesszaal inspurten en je lichaam is dat niet gewoon. En uh, je wil die extra kilo's en die rosbief op een kraantje met kroketten eraf lopen. Wat gebeurt er dan? Ja, dan val je natuurlijk ook dood. Um, dus dat is, dat is reden nummer um, drie, dus, dus uh, ja, gewichtsproblemen uh, en cholesterol en dat soort fratsen. En de tweede reden is auto-ongevallen. Blijkbaar um, komen ook heel veel mensen om in de eindjaarsperiode door auto-ongelukken. Enfin, je moet niet per se omkomen, maar is gewoon, het risico is gewoon veel groter um, in het verkeer, omdat je ofwel zelf in bedevelde toestanden achter het stuur zit, en ik las onlangs in België dat er, dat er meer mensen betrapt zijn op dronken autorijden, ofwel wordt je aangereden, ofwel... Um, ja, val je op uh, spekgladde um, trottoirs en dat soort dingen. Dus, dus dat is reden nummer twee. En dan de uh, allerbelangrijkste reden. Decoraties. Kaarsen, de elektrocuties. Ja, wel. O, um, ja, ja, ja, ja. Dingen die op jou vallen. Um, en veel mensen worden blijkbaar ook geëlektrocuteerd. Tenminste toch aan deze kant van de oceaan, als ik uh, het artikel mag geloven. Door kerstverlichting. Of ze kruipen op het dak op een, uh, op een koude um, najaarsavond begin december om die lichtjes uh, op, de, op, op de nok van het dak te installeren. En ze maken zo hun weg uh, naar beneden. Dus dat, uh, dat zijn de dingen die, uh, die gevaarlijk zijn. Dat zijn vijf redenen waarom uh, de eindejaarsperiode dus, uh, verschrikkelijk gevaarlijk is uh, als, je het, uh, als je het vanuit dat standpunt bekijkt. Ik, ik, ik vind het een prachtig uh, item om te introduceren in de podcast. Elke week een andere... Een andere lijst van, uh, van redenen of een andere uh, opsomming van, uh, van dingen die je vindt. Je vindt de gekste dingen op, uh, op Twitter wat dat betreft. In februari van 2014 maakte ik een van de meest interessante uitstapjes van het jaar, moet ik eerlijk toegeven. Ik ging op bezoek in de studio van de lokale radiozender CJMR, waar elke week Dutch Touch gemaakt wordt. Een wekelijks Nederlandstalig radioprogramma. Jawel, Nederlandstalig radio hier in Toronto. De podcast had ook als titel Nederlandstalige Radio in Toronto... ...en die steekt er nog altijd wat luisteraars betreft met kop en schouders bovenuit. Het aantal downloads is zowat dubbel van alle andere afleveringen die ik gemaakt heb... ...en elke maand zie ik nog een paar downloads opduiken. Het moet de uitgebreide Nederlandse gemeenschap zijn... ...die mij op een of andere manier uh, gevonden heeft... ...of tenminste toch de weg naar die ene aflevering gevonden heeft... Wat het is, ik weet het niet, maar de cijfers spreken boekdelen. Enfin, de hele reportage op bezoek bij Dutch Touch met de intro krijg je nu nog eens te horen. Tussen de vele radioprogramma's op de tientallen radiozenders in deze stad is er elke week ook één uurtje Nederlands te horen. Jawel, een Nederlandstalig radioprogramma hier in Toronto. En dat programma wordt gemaakt door een kranige Nederlander die hier al meer dan 50 jaar woont. Ik ben er langs geweest. Wat had je gedacht? En uiteraard nam ik mijn opname toestel mee. Op reportage bij The Dutch Touch. Goedemorgen, het is uh, zaterdagochtend. Rond 8:30 uur. 30. En ik ben op weg naar Oakville. Naar een radiostation dat CJMR heet. ...en dat gekend staat als een uh, multicultureel radiostation. En daarmee bedoelt men dat er weinig Engelstalige programma's te horen zijn, maar vooral anderstalige programma's. En één van die anderstalige programma's, op zaterdagochtend dus, is Dutch Touch. En dat wordt gepresenteerd door een zekere Martin van Denzen. En daarmee heb ik een afspraak zometeen. Uh, Martin is de presentator van Dutch Touch doet al heel lang een uh, Nederlandstalig radioprogramma hier, vooral gericht op de Nederlandstalige gemeenschap, of de Nederlandse gemeenschap, maar ook uh, Nederlandstaligen in het algemeen in deze uh, stad. En uh, alles wat van dichtbij of van ver met radio te maken heeft, interesseert mij natuurlijk. En dus heb ik mezelf een beetje uitgenodigd bij hem, niet om op antenne te spreken of op de radio te komen, maar gewoon om even achter de schermen mee te kijken en om een gesprek met hem te uh, uh, te doen. Uh, zijn eigen immigratieverhaal en uh, meer bepaald dat ook zijn radio-stappen uh, hier, zijn radioervaring hier in uh, Greater Toronto. Lijkt me interessant om uh, eens te praten met Martin over dat alles. En ik hoop dat we er geraken, want het is momenteel aan het sneeuwen alweer. We verwachten 5 à 10 centimeter en de wegen liggen er voorlopig wel goed bij, maar de vraag is hoe lang dat blijft duren. Op naar Oakville, op naar CJMR. Ja, en dit wil ik daar nog aan toevoegen over die radio CJMR even vanuit de studio terug. Het is een, een zender op de Middengolf, 1320 AM, met een zendvermogen van 20.000 watt. 20 kilowatt, dat is behoorlijk veel. En dat betekent dat ze eigenlijk heel zuidelijk Ontario of zuidwestelijk Ontario um, bereiken en veel verder gaan dan alleen de Greater Toronto Area. Ongelooflijk veel talen hoor je op die zender. Oekraïns, Italiaans, Pools, Punjabi, Hindi, Urdu, Bengali, Gujarati, Portugees, Kroatisch, Roemeens, Chinees, Spaans en dus ook Nederlands. En dat is het uurtje dat Martin van Denzen doet. In de auto onderweg naar de studio, naar de radiozender, heb ik een kort stukje opgenomen, er was blijkbaar een Indisch programma bezig, of tenminste dat heb ik begrepen dan uit de taal ik weet niet welke taal het precies is in India worden veel talen gesproken maar het was grappig om te horen hoe er dan toch weer Engels in de reclamespotjes kruipen bijvoorbeeld dit is een reclamespotje voor um, de realtor, voor de makelaar uh, Century 21 en in het hindi of punjabi ik weet niet wat het precies is klinkt dat als volgt 10164561010 <middels> Veel multicultureler dan dit kan het alvast niet worden. CJMR op 1320 en ook op het internet te beluisteren. We zullen de link op onze eigen site zetten. Goed, de rit naar Oakville ging heel vlot. En toen stond ik plots voor de deur van CJMR. En Martin himself kwam de deur open doen. Kom er mee, jongen. Ik heb hem toch geraakt. Toch geraakt, kom er mee, jongen. Doe, doe gewoon je ding, ik, uh, ik ja. zit wel even... Ja, nee, ik heb nog iemand in de studio of Oké, okay. achteraf kunnen we even Ja, we wachten op even praten. Goed, ga je uh, gewoon laten doen. Ja. You're listening to CJMR 1320, The Voice of the City. Maar nou, brengen zonnetje onder de mensen. Ja, we moesten eventjes naar dat zonnetje zoeken. Daarom wachten dat eventjes nog. Maar alles gaat nou weer goed. Nou luisteraars, breng een zonnetje onder de mensen. En dat proberen wij elke zaterdagmorgen te doen hier vanuit de studio. Goedemorgen allemaal en welkom. Dit is de Dutch Dutch, uw radioprogramma. En ook een hele goede morgen aan Frits Begeman van het bestuur van de Nederlands Lunche Club. Waar ik na het community nieuws eventjes met ga praten. Nou ik Wat ben uh, op 18-jarige leeftijd uh, in uh, 57, 1957 naar Canada vertrokken. Uh, ...ja, er was een advertentie in Nederland in de krant... Uh, ...tuinjongens gevraagd... ...en uh, een neef van mij had daarop geschreven... ...en, en ja, had die, dat was goedgekeurd... ...en toen zijn moeder vond het niet leuk dat hij alleen ging... ...en toen zegt hij, heb jij geen zin om mee te gaan? Hij zei, ja, daar heb ik wel zin in... ...maar ik was nog geen 18 en ik moest toestemming vragen van mijn ouders... ...en dat heb ik toen gedaan... En ja, die keken wel even verbaasd op... ...want acht kinderen in huis, ik was de tweede oudste... ...en een beetje moeilijk thuis natuurlijk... ...maar ze hebben me toestemming gegeven... ...en zo ben ik in 1957 in Canada terechtgekomen... ...waar ik toen voor Van Dongen Nurseries heb gewerkt... Deze, ...die zomer... ...daarna ben ik voor een, een magazijn gaan werken... ...in de winterdagen... Ja, ...en mijn eigen opgebouwd een beetje... ...ben naar school gegaan hier... Uh, ...Engelse les geleerd en alles... ...want ik kon nog geen Engels toen ik hier kwam... Uh, ...toen heb ik industrial management genomen... ...ben ik in de industrie gaan werken... In de, in de plastiek. Daarna ben ik bij de bedrijfsleider bij een ver, autoverfabriek terechtgekomen. En ja, de en, en rest is history, kun je wel zeggen. Ik heb een uh, keer teruggegaan naar Nederland. Heb ik daar een mevrouw ontmoet in Limburg. Zo'n Hollander kwam in Limburg terecht. Uh, we zijn getrouwd, 50 jaar. Dit jaar, vorig jaar, ons 50-jarig uh, jubileum gevierd. Trouw -jubileum. Zo en... En nu, 17 jaar geleden, had ik de kans, de gelegenheid. Uh, om dit radioprogramma te beginnen er was een radioprogramma op zaterdagmorgen op een FM station maar dat werd verschoven naar zondagavond ja, maar de Nederlanders zijn wel loyaal natuurlijk, maar niet om zondagavond of een zaterdagavond zelfs tijd te geven voor een uurtje naar een Nederlands programma te luisteren, zo toen heb ik de gelegenheid gekregen om hier te beginnen Ja, en dat is 17 jaar geleden zo. Je doet het programma ondertussen al 17 jaar In 1998 ben ik begonnen En ik heb nog steeds mijn eerste programma in mijn tas zitten op een bandje En als je daarna luisterde, dan denk je mij: goeie god, wat moet dat worden? Dat was nog voor het, voor het internet uh, mogelijk was, voor je alles online kon beluisteren Dat was echt nog de pionierstijd van de radio hiervan, stel ik Ja, inderdaad, dat is waar En, uh, en nu, uh, nu uh, uh, ik neem mijn programma op en als ik dan straks thuis kom, dan zet ik het ook op mijn website. En dan kunnen de mensen ja, luisteren. En ik heb ook uh, nu luisteraars, ik heb een hele uh, een groep luisteraars in Sault Ste. Marie. Mijn broer woont daar en die heeft dat weer verspreid onder de Belgen ja. en de Nederlanders. Uh, hij was vroeger lid van de Belgo. Uh, Nederlands-Belgo-Canadian-club, geloof ik, die dat was, in Sault Marie. Yeah. So, uh, die heeft daar weer het woord verspreid. En ik heb ook ver uh, verschillende luisteraars in Nederland die elke zaterdag, of op de website, of gewoon live meeluisteren. Yeah. Even terug naar, naar jouw persoonlijke immigratieverhaal, ook toen je hier in 1957 dan terecht kwam. Wist je meteen van, hier wil ik blijven, of is dat dan geleidelijk aangegroeid, en, en ben je dan vaak teruggegaan naar Nederland, bijvoorbeeld? Nou, ik heb, nooit, ik heb nog nooit heimwee gehad. Uh, nee, ik heb het hier altijd fijn gevonden. Ik heb wel, toen ik een keer uh, jaren later uh, in Vancouver terecht kwam... had ik gedacht, als ik nou daar terecht gekomen had... is het natuurlijk veel mooier. Maar ja, je, je bent nu hier in Ontario, is ook prachtig. En je ontmoet je vrienden. En, en wat er gebeurd is met veel emigranten... je vrienden worden je familie. Hmm. Yeah. De kinderen van je vrienden, die noemen je omen en tanten en alles. En, en, en zo. Ja, je bouwt zo een familiekring op. En je hebt je familie natuurlijk wel thuis in Nederland... Maar, maar hier, je, je, je krijgt echt een band met mensen. Ja. Hoe, hoe uh, is die Nederlandse gemeenschap gegroeid? Wat. Ik... Ik kan me inbeelden dat in de jaren 50, in de jaren 60, toen er van internet en forums en al dat soort dingen nog geen sprake was, was het, was het moeilijk om in contact te komen met, met andere landgenoten Nederlanders op dat ogenblik? Nou, in, in, de, in de jaren 50 was dat toch vrij makkelijker, want het, er was een vrij grote groep. Zoals ik zei, ik, heb hier, ik had hier vandaag op programma Frits Pegeman, die was toen ook al betrokken bij de Nederlandse gemeenschap. En toen in die tijd trokken de mensen echt... Naar, ...naar Nederlandse gezelligheid. Weet je? De en de Belgen ook. Uh, uh, uh, hadden we er ook bij natuurlijk. Uh, want ja, er was geen nu. Nu zijn er geen grenzen meer. Als er nu iets gebeurt in Nederland... ...twee minuten later zien we het op het internet. Maar dat was vroeger niet. Vroeger schreef je een brief. Die was zeven dagen onderweg. En dan moest je weer een week wachten voordat je antwoord kreeg. Zo so, Mensen zochten elkaar op hier. En, en dat is natuurlijk wel minder geworden... En, en je krijgt niet meer zoveel emigranten, de, de emigranten die nu komen zijn jonge mensen, die hebben hier een baan als ze komen, en vroeger vertrokken de mensen uit België, hetzelfde als in Nederland, die vertrokken uit armoede. Ja, ja. Uh, dan je radioprogramma 17 jaar geleden heb je dan de kans gekregen, had jij iets met radio, had jij banden met radio, had je dat ooit gedaan vroeger? ...had ik nog nooit gedaan. Uh, zoals ik al eerder zei, er was een uh, radioprogramma hier... Uh, dat, dat, dat, dat, viel, ...dat viel weg. En toen was er een Martin Mol... ...die vond dit, dit radiostation hier... ...en toen zei hij dat hij iemand nodig had. En toen zei mijn vrouw... Uh, ...we waren op een, uh, op een bijeenkomst... ...en die zei, nou is dat niks voor Marty, voor Martin. En ik uh, ja... ...toen hebben ze me naar iemand toegestuurd... Jack Brouwer, die deed een programma zingend geloven... ...die had een studio thuis... ...moest ik zogenaamd een test doen... ...maar ik heb zo'n idee gehad, ze hadden niemand anders... ...en zo ben ik... Uh, ...ja, 17 jaar geleden... Uh, ja. ...is dat begonnen... ...zo in 1998... Uh, ...de eerste zaterdag van januari. Ja. Is het hetzelfde concept gebleven... ...plaatjes draaien, een beetje de activiteitenkalender... ...wat nieuws uit Nederland, is dat doorheen de jaren veranderd? Nee, ik, uh, ik hou het... Uh, ...wat ik doe is, ik speel muziek vanuit Nederland... ...ik geef het nieuws door... ...van onze eigen gemeenschap hier... ...ik, ik geef wat nieuws vanuit Nederland... Soms ook van België. Als er iets leuks is of zo weet je. Uh, maar ik blijf weg van geloof en politiek. Want dan kunnen de mensen toch nooit met overeen komen met elkaar. Uh, er zijn ook wel eens politiek mensen die zeiden. Ik wil ook wel eens bij mij op de, de radioprogramma komen. Vooral als het gedurende de verkiezing is. Er zijn natuurlijk regels daarvoor. Maar ik heb altijd een heel goed smoesje daarvoor. Ik zeg altijd maar. Er mogen bij mij geen politieke mensen in de studio komen. Want het duurt te lang om het te ontsmetten. Ja. <laughs> Zo blijven ze, blijven ze weg dan. Ja. Um, als je zo, uh, wat ik nu leer door, door naar het radioprogramma te luisteren, is als je, als je in detail gaat kijken, dat er eigenlijk wel een, een grote gemeenschap is. Je hebt Nederlandse winkels, de Dutch Stores, je hebt, uh, je hebt een, een, een hele community, je hebt, je hebt feestjes, je hebt borrels regelmatig. Um, en dat zijn dan vooral ook de mensen die luisteren, veronderstel ik naar jou. Hè. Oh, dat is inderdaad, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk zo. En, uh, en als het niet voor die, voor die Hollandse winkels en, en die Nederlandse gemeenschap was... Die, die ons programma steunen, zoals de Duka en Wietjes en Moders en, en, en de Hollandse winkels... dan was er geen Nederlands programma, want uh, dit, dit programma dat komt uit mijn zak... Hmm. En ik, moet, ik krijg een rekening elke maand van de studio en die moet je een maand van tevoren betalen. En ik moet er maar zorgen dat ik de kosten gedekt krijg door adverteerders. En dat is soms wel moeilijk, want ik heb wel geleerd dat de Nederlanders eh, hebben diepe zakken en korte armpjes. Dat is een mooie uitdrukking. Um, heb je een idee van, van, van luisteraars, het aantal luisteraars? Ja, dat is heel moeilijk. Uh, wat jaren geleden heb ik het eens gevraagd hier aan de, aan, de, aan de management van de studio. En die zei, je moet maar eens aan de mensen vragen om jou een brief te schrijven. Uh, uh, in, in een tijd van een week of twee, drie weken. En voor elke brief kun je ongeveer, die je krijgt, kun je 3000 luisteraars stellen. Uh, ja, hoe ze dat uitgereikt hebben, weet ik niet. Maar je moet wel van die brieven die je krijgt, vrienden en bekenden aftrekken, want die ja, ik bedoel als ik aan al mijn vrouw zou vragen stuur me een brief, dat zou niet eerlijk wezen. Snap nou, je? Niet dat ze dat zou doen, maar dat is weer een ander verhaaltje natuurlijk. Maar zo so, toen heb ik zo'n 28 brieven en ik heb ze nog steeds ik, ik heb er bijna in de veertig gekregen in een paar weken tijd. En dan krijg je een idee van hoeveel luisteraars. En dan hebben ze gedacht zo rond, toch wel tussen de achttien en de 20.000. Nou, of dat nog zo is, ja, dat is zo moeilijk. Maar het gebeurt wel eens dikwijls dat je ergens komt en dan zeggen ze, god, jouw stem klinkt zo bekend. En dan, dan hoor je weer dat het een luisteraar is. Heb je een idee van hoe groot een Nederlands- uh, of Nederlandstalige gemeenschap in, in de GTA is? Heb je daar een idee van? Ja. Om, ik moet eerlijk de waarheid zeggen. Er zijn er heel veel, ik zeg dikwijls, Nederlanders zijn net als onkruid. Je vindt ze overal, maar niet bij elkaar. <laughs> <Zo>. <laughs> en dat bedoel ik op een goede manier ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Zo, we zijn erg verspreid. We, we, uh, we, we klitten niet zo aan elkaar iedereen doet zijn eigen, doet zijn eigen leventje houdt zijn eigen leventje en dat, is, dat vind ik het mooie van de Nederlandse gemeenschap en ik denk dat de Belgen ook wel zoiets zijn wij, wij assimilaten heel erg makkelijk in de Canadese gemeenschap het is ook de taal. Hè? Ik heb de indruk dat Nederlandstalige mensen... ...Vlamingen, Belgen of Nederlanders... ...veel sneller weg zijn met een taal bijvoorbeeld. Wij kunnen ons makkelijker integreren op taalgebied ook, heb ik de indruk. Oh, dat is uh, zeker zo, want dat heb ik zelf ook. Want als ik mijn programma in elkaar zet... ...dan schrijf ik zo'n beetje op wat ik in het Nederlands ga zeggen... ...want je doet het in het Nederlands... ...maar door de rest van de week spreek je Engels. Uh, zelfs thuis spreken wij meest Engels. Zo, so, je gaat ook in het Engels denken. En als je dan hier alleen zit en je hebt alleen maar een knop voor je... Uh, wij zitten nu zo met elkaar te praten en dat heb je uh, heen en weer. Maar als je alleen hier bent, dan moet je echt je gedachten daarbij houden. En het is maar voor een uurtje. Maar ja, op de duur, uh, nou sinds 1998, je begint er een beetje aan te wennen. Ja, het is mooi hoe je, hoe je vaak onbewust, denk ik, je hoort het op de radio, switcht tussen Engels en Nederlands. Ja. En het telefoonnummer gaat half in het Engels, ja. half in het Nederlands. Maar je ja, hebt wel een Nederlandse vrouw, heb ik net gehoord dan. Nou, eh, ja, ik heb een Nederlandse vrouw. En het is maar goed dat je dat zegt. Dat je niet zegt, ik heb een Hollandse vrouw, want ze is een Limburger. En Limburgers zeggen, wij komen uit Nederland. Die komen niet uit Holland. Zo, dat is heel erg goed. Dus, ja. Goeie punten. Um, even over dit radiostation uh, mm -hmm. CJMR um, yeah. Dat is ook uniek in die zin dat, dat je hier heel weinig Engelstalige programma's hoort Maar eigenlijk allemaal anderstalige, uh, multiculturele programma's Ja, yeah, en dat wat dit Het is een ethnic radiostation Dat uh, hier Het uh, het uh, een Polish uh, programma Door de week, ik weet niet of ze Duits Hebben erg veel van India en Pakistan Die kant allemaal uit uh, so, yeah, Het is een ethnic station uh, ik En ik ben de enige Nederlandse radiostation hier moet, uh, na 17 jaar um, moet, je jezelf nog, um, ja, hoe, moet je jezelf soms niet dwingen om hierheen te komen. Ik kan me inbeelden dat je misschien op een zaterdagochtend in je bed ligt en zegt, oh my god, nu moet ik Weer dat radioprogramma doen, ook al doe je het graag... maar het is al 17 jaar elke zaterdagochtend, right? Nou, uh, mijn, mijn, mijn, mijn, uh, mijn klok zelf is, is al zo ingesteld... dat ik automatisch om 6 uur wakker word op een zaterdagmorgen. En nee, ik ga nog nooit met, uh, met tegenzin naar de studio gegaan. Uh, ik heb er altijd plezier mee gehad om het voor te bereiden. Het is niet alleen dat uurtje... maar je bent ook uh, door de week heel wat tijd nodig om alles bij, uh, bij elkaar te zetten... Um, slotvraagje uh, Martin, want uh, zo meteen komt er hier alweer een ander programma ja. aan Ik heb mij uh, laten vertellen dat, dat jij heel goede relaties hebt met Sinterklaas Dat jij een persoonlijke vriend bent van de goedheiligman En dat jij er persoonlijk voor kan zorgen dat uh, de Sint elk jaar ook weer naar Toronto komt Dat is inderdaad, dat is zo En ik weet nu al dat Sinterklaas ook dit jaar, 22 november, weer naar Thornhill Community Center komt uh, Met zijn Zwarte Pieten en zijn Hulpknechten uh, Zwarte Piet zullen het maar niet over hebben uh, Maar uh, zeker, 22 november dan komt Sinterklaas weer naar het Thornhill Community Center dat is een groot feest van onze Nederlandse gemeenschap en het is ook, eh, als het niet voor de Duca was Duca Credit Union, eh, die dat feest sponsort zouden we dat niet kunnen doen, het is altijd een groot feest hier Goed, mocht je de Sint nog zien voor 22 november laat hem weten dat mijn dochter zal vast heel geïnteresseerd zijn Martin van Denzen, dankjewel voor het gesprek Heel graag gedaan. En luisteraars, het is weer afgelopen voor vandaag. Ik wil Frits nogmaals hartelijk danken om naar de studio te komen vanmorgen. Frits, je bent altijd welkom hier. Vergeet niet aanstaande woensdagavond om naar de speciale duca vergadering te komen. Misschien komen we elkaar tegen. En Rajiv in de room, thanks to push all the fancy buttons. Luisteraars, ik wens u allemaal nog een fijne week en sluit met deze woorden. Als je iets wilt in dit leven, steek dan je hand uit en grijp het. Als je iets wilt in dit leven, steek dan je hand uit en grijp het. Ik ben Martin van Denzen, tot volgende week, bye bye. Is alles voorbij, dan zijn er weer serpen. Februari 2014, Nederlandstalige Radio in Toronto. En toen, dames en heren, werd het stil. Heel stil. Tussen februari en september was er zoveel aan de hand... dat er gewoonweg geen tijd meer was om te podcasten. We hebben een huis gekocht, we hebben bezoekers gekregen. Het was zeer druk op het werk. Ik ben enkele keren naar het buitenland geweest. Enfin, podcasten verschoof naar de achtergrond. Heel ver weg. Tot eind september. De eerste comeback-aflevering, zeg maar start de schuchter met drie ingelezen blogberichtjes. Waaronder ook een terugblik op de afgelopen zomer getiteld Dit was de zomer van 2014. Dit was hem dus, de zomer van 2014. Een zomer die alweer voorbij vloog. En ik weet niet hoe het bij u gaat, maar hier worden voor de zomer steeds ontiegelijk veel plannen gemaakt om dan na de zomer vast te stellen tja, dat behoorlijk veel eigenlijk niet gerealiseerd werd. De goede intenties botsen vaak met praktische overwegingen en tijdsgebrek. Wat zich voor de start van de vakantie als een zee van tijd aankondigt, blijkt bij nader inzicht een bescheiden binnenmeertje van goed geplande uitstapjes te zijn. Hoe dan ook, de zomer van 2014 zal ons bijblijven als de eerste zomer in ons nieuwe huis. We verhuisden namelijk een week voor de start van de zomer na meer dan een jaar op een appartement gewoond te hebben was het zalig om opnieuw een eigen tuin te hebben en over wat meer ruimte te beschikken twee keer kregen we afgelopen zomer bezoek in juli mijn ouders en in augustus de schoonouders tussendoor hebben we ook twee keer gekampeerd het is te zeggen, we hebben een cabin gehuurd op een camping een cabin is een blokhut zeg maar met minimale voorzieningen we hebben gefietst, we hebben gezwommen, gewandeld gereden, gekoekoend goed gedronken, lekker gegeten en vaak gewoon helemaal niets gedaan. En daar draait het uiteindelijk toch om. De meisjes zijn voor het eerst ook een week op kamp geweest en dat is ook allemaal goed meegevallen. We hebben de Niagara-watervallen nog eens bezocht en een paar mooie stadjes in Ontario ontdekt waar we zeker nog eens willen opnieuw naartoe gaan. Dit was de zomer. Van 2014. En na die mooie zomer volgde een nog mooiere, zachte en kleurrijke nazomer met een erg aangenaam uitstapje naar Belfountain, een klein dorpje ten noorden van Brampton. Het verslag klonk zo. Afgelopen week, afgelopen zaterdag, zaterdag namiddag, hadden we een gat te vullen van twee uur tussen twee andere activiteiten. En op een half uurtje rijden hier vandaan naar het noorden, veel meer naar het noorden dan Rockwood Park, ligt het dorpje Belle Fountain of Belle Fontaine. Ik weet nog altijd niet precies hoe je het uitspreekt, maar daar waren we al eens gepasseerd vroeger met de belofte aan onszelf om er nog eens terug te keren. En die belofte werd dus afgelopen zaterdag ingelost. De rit erheen, dat was op zich, moet ik zeggen, ook al een feest voor het oog, want één keer Brampton uit... Zoals daarnet gezegd, ja, zit je meteen terug in de volle natuur. En het is hier herfst ook natuurlijk, dus de bomen kleurden geel, donkergroen, oranje en vuurrood. De Indian Summer heet dat dan in Noord-Amerika. Het is op een of andere manier toch veel intenser, veel kleurrijker dan in Europa. Het was uh, prachtig, gewoonweg. De weg er naartoe kronkelde door bossen en in een lichtglooiend landschap. Het was een zonnige en een warme dag, eind september. Het was... Een prachtige dag om mee te maken. Belfountain of Belfontein ligt in een vallei, vlakbij een grote rivier. En we hadden ons moment echt wel uitgekozen, blijkbaar. Want de piepkleine dorpskern was afgesloten voor een festival, de Salamander Festival met name. Um, er stonden eetkraampjes, er was verkoop van lokale producten, artisanale producten. Uh, men kwam met gebak rond en er was een optreden van, jawel, de Classic Country band. De gemiddelde leeftijd van de classic country band moet ongeveer, schat ik, een jaar of 72 geweest zijn... Krasse knarren met een drumstel, een mondharmonica, een orgeltje en wat gitaren en violen. Ze deden hartstochtelijk hun best om de mensen te bekoren, maar eerlijk gezegd veel aandacht leken ze toch niet te krijgen. Het podium voor de tent bestond uit strobalen. Uh, je kent dat wel, van die vierkante strobalen. Wilkema en Fran die, uh, gingen daar meteen zitten en keken de hele tijd gefascineerd naar wat er zich voor hen afspeelde. De muziek, moet ik zeggen, paste wel perfect bij de omgeving. Binnenland van Ontario in Canada uh, pick-up trucks, wilde natuur, kleine dorpjes en vriendelijke mensen die je toelachen en goede dag wensen. That any better than that. I'll tell you this number one. Beautiful. Ja, de classic country band, doe vooral geen moeite om ze te zoeken op iTunes, want echt groot zullen ze toch nooit worden, vrees ik. Even verderop, een paar honderd meter verder, stond een gebouw dat, denk ik, dient als de lokale buurtwinkel, slash uh, ijssalon, slash koffiehuis. En daar zijn we uiteindelijk beland. We hadden ook graag het natuurpark Belfountain Conservation Area bezocht, maar we hadden helaas te weinig tijd... Dat natuurpark is bekend voor de watervallen en grote houten hangbrug over de rivier. Maar goed, nu hebben we opnieuw een reden om terug te keren naar dat sympathieke dorpje. We zijn uiteindelijk gegaan voor een ijsje op de bank in Main Street, terwijl we kijken naar de mensen, de vele mensen die daar passeren. Motaars, fietsers, wandelaars, toeristen en lokale inwoners... En tussendoor luisterden we de hele tijd naar een gitaarduo dat daar op de stoep aan het spelen was en dat iedereen voorzag van nog meer muzikaal entertainment. En kijk, dat moment daar in Belfountain, dat mocht van mij blijven duren. Een namiddag. het was een fantastische nazomerdag, met vrouw en kinderen een ijsje eten in een gezellig dorpje ergens in Canada. Waar is de pauzeknop? Dit was Radio Rules, tot de volgende keer. live muziek vanuit Belfountain Ontario. Na die herfstaflevering volgde al snel Halloween en dus kon een Halloween special niet uitblijven. Al was de naam Thanksgiving special misschien beter op zijn plaats geweest, want een aardig stuk van de tijd werd ingepalmd door klank vanuit het restaurant waar wij toen onze Thanksgiving lunch nuttigden. Een unieke duiding trouwens ook kregen we over die feestdag van onze kinderen. Het is maandag 13 oktober en het is vandaag... Een beetje een mooie dag, ik weet niet zeker, de zon is er niet, maar ik denk dat, dat, dat, dat het gaat regenen. We zijn hier in een klein restaurantje, we hebben ons drinken gehad. Nu um, denk ik dat, dat, dat, ja, um, dat, dat de eten gaan niet meer la, lang duren. duren. is vandaag extra graas. En wat en dat betekent dat we gaan vandaag kalkoen eten en, en wat Gemma zei, dat meerjes eten, nee, nee, nee. Dat gaan we niet eten. Dank je. Ik kom met praten. Kan je niet meer praten? Dat is wat je net gekregen hebt van een mevrouw? Die is wel met is Mega, mega. Wat heb jij gekregen? Spaghetti. Ja, dus dat is hun uh, Thanksgiving dinner. Cheeseburger en spaghetti. We hebben dus net onze Thanksgiving dinner gekregen. Turkey. Onder heel veel saus met mashed potatoes. Vegetable stuffing. En vegetables. En dat was vooraf gegaan door... Wat was het weer Een soep. beefsoep. En dan dus is er straks ook nog dessert. Dat is dus onze Thanksgiving dinner. Vandaag... Hier ergens in uh, het noorden van Ontario. We is in een, een onhoogelijk dorpje. Waarvan ik de naam nu even vergeet. Ik wil jullie praten over wat Thanksgiving betekent. Ik ga zelfs in Frans vertellen, oké? Nee, dat is in Nederland. Het betekent dat we bedanken de soldaatjes. Om, ge die om te gevochten. Luister iemand aan mij. Omdat er is dat we, dat we uh, bedanken. Bedanken de soldaatjes om te vochten om te gevochten tegen, andere, tegen andere soldaten die gevochten voor Canada. En onze soldaatjes hebben gewonnen, dus bedanken we onze soldaatjes. Maar nu zijn onze soldaatjes dood. We hebben hun doodstenen gezien, waar ze onder de grond liggen. En dan zit er boven hun steen. We hebben gezien, er zijn er maar vier soldaatjes die hebben, die hebben gevochten en die dood zijn gegaan. Uh, ik ga het zelfs in Frans vertellen, maar eerst eten. Ja, en die Franse versie hebben we trouwens nooit te horen gekregen, want eten, dat bleek toch een beetje belangrijker voor onze dochters. In aflevering 16 werd ik dan zelf geïnterviewd en wel door Suiker, de cultuurkrant van De Kempen. De kop boven dat artikel was Hoe zou het nog zijn met Lode Roels? En dat was dus meteen ook een uh, goede insteek voor het gesprek en de podcast. Stijn Jansen wilde bijvoorbeeld weten hoe het komt dat buitenlanders weinig moeite hebben om aan de bak te komen hier in Canada. Dat fascineert mij nog altijd hoe Canada daarmee omgaat. Canada is een ongelooflijk multiculturele maatschappij. Iedereen, werkelijk iedereen, ...iedereen heeft hier wel ergens vreemde roots... ...het duurt in een gesprek ook nooit lang... Als, je, ...als ze horen dat je een accent hebt... ...duurt het nooit lang voor die vraag komt... ...en dan blijkt dat, dat de mensen tegen wie je spreekt... Een, ...een Schotse grootvader hebben... ...of een Duitse moeder... ...of, of geboren zijn in, in Roemenië... ...en dan naar hier gekomen zijn op jonge leeftijd... ...dus iedereen heeft hier vreemde roots... ...het gevolg is dat... dat ja iedereen hier bij manier van spreken wel ergens buitenlander is, dat je heel veel uh, kleuren en, en uh, nationaliteiten door elkaar vindt in het dagelijkse leven. Um, in onze straat hier bijvoorbeeld, waar we hier wonen, uh, zie je heel veel verschillende achtergronden, heel veel verschillende culturen, maar ook op de werkvloer zie je dat, zoals ik zeg, waarom zou je... Allochtonen, uh, het, er bestaat trouwens ook geen, geen Engels woord echt voor allochtonen. Um, waarom zou je mensen die ergens anders geboren zijn of die van ergens anders komen gaan benadelen? Want ja, dan vind je gewoon geen mensen om de jobs in te vullen, want iedereen heeft hier buitenlandse roots. En bovendien zijn ook de HR-verantwoordelijken, zijn ook de, de bazen, de CEOs, de hiring managers, degene die beslissen over de aanwerving. Bovendien zijn dat ook... Uh, buitenlanders, ja. tussen aanhalingstekens. Dus, de cirkel is rond op dat moment, hè? Dus, uh, op dat vlak heb je dus weinig uh, tegenkanten gehad om, om, om, een job te vinden. Uh, ik vind er, uh, dat dat je, had je dat zo voorgesteld, hè? dat het zo makkelijk zou gaan? Nee, absoluut niet, en, en ik, ik herinner me nog dat wij gesproken hebben net voor ik vertrok, en toen had ik in mijn achterhoofd van, ja, we gaan het gewoon proberen, en ik, ik dacht echt van, wij staan hier binnen het jaar terug, we staan binnen het jaar terug in België, want dat gaat, dat gaat ons nooit lukken, dacht ik, en, en dat is ons wonderwel gelukt, wij hadden redelijk snel een job, ik, had, ik heb maar een paar weken zonder job gezeten eigenlijk in, in Moncton, ik heb redelijk snel werk gevonden bij, bij die multiculturele organisatie daar, uh, Mirjam is, is uh, niet lang daarna gevolgd, heeft ook een job gevonden. En sindsdien zijn we geen dag werkloos geweest, hebben we hier altijd wel, wel een job gevonden. Dus die integratie is wat dat betreft perfect verlopen eigenlijk. Mooi geïntegreerd in Canada en daar hoort ook het leven met verschillende tijdzones en gigantische afstanden bij. Dat is iets waar we hebben aan moeten wennen. Canada is het tweede grootste land ter wereld, na Rusland. Van de west naar de oostkust van Canada vliegen duurt zes uur. Dat is even ver als vliegen van de oostkust van Canada naar de westelijke grens van Europa. Even om het in een perspectief te plaatsen. Ook met de auto wen je al redelijk snel aan die enorme afstanden, trouwens. Afstanden tussen steden en mensen. Zo vonden we het helemaal niet erg om in november nog eens naar onze vrienden Leen en Bart in Massachusetts, in de Verenigde Staten, te rijden voor een weekendje. Een weekendje vliegen werd het voor mij en Bart. En een vlucht in een zweefvliegtuig met Bart kon niet ontbreken. En we zijn weg. we zijn op de grond en we vliegen 100 voet boven de grond nu even tussendoor ook melden dat het razende geluid dat je hoort klinkt als een motor, dat besef ik maar het is eigenlijk gewoon de wind die langs het zweeftoestel raast je vliegt tenslotte slotte toch aan 100-120 km per uur en in de eerste minuten van de vlucht hoor je dan ook in de verte op de achtergrond de motor van het motortoestel dat voor je hangt. Want je wordt in de lucht getrokken door een toestel dat uiteraard wel een motor heeft. En dat hoor je dan zeker in het begin. Op 3500 voet boven zeeniveau lost Bart het toestel. Knipt hij als het ware het touw door tussen ons en het motortoestel voor ons. En vanaf dan zijn we op onszelf aangewezen. 20 minuten ongeveer lukt het ons om boven te blijven, maar dan is de thermiek echt helemaal op, helemaal uitgeput. En dan stuurt moeder natuur ons terug naar beneden. Eerst een perfect circuitje vliegen rond de luchthaven en dan zo rechtop de runway af op runway 34 voor de landing. 300 voet boven de grond nu. En nu zijn we opgelijnd met de startbaan. We landen op de parallele grasbaan. Honderd voet en we staan terug op de grond. Rollout. Ah, prachtig dat was inderdaad het juiste woord. Nog een hoogtepunt in de podcastreeks dit jaar, nog niet zo lang geleden eigenlijk, een week of drie ondertussen, een gesprek met Jan Ottenburg. Een Vlaming die woont en werkt in de Verenigde Arabische Emiraten, in Dubai meer bepaald. En daarvoor ook jarenlang op Tahiti woonde. Jan is professioneel lijnpiloot en dat maakte de babbel er des te interessanter op. Het was een erg mooi gesprek, ik kijk daar met veel plezier op terug. Ik raad je aan om die podcast, mocht je dat nog niet gedaan en gehoord hebben, om die podcast in zijn geheel te gaan beluisteren. Dat is aflevering 18. Maar ik wil je in deze best-of de laatste minuut of zo laten horen. Ik vraag Jan om terug te kijken op een decennium leven en werken in een ander land. En ik stel hem... De eeuwige vraag, als het ware, met wat hij nu weet, zou hij hetzelfde doen. Even een korte stilte en dan volgde dit antwoord. Ja, ik denk het wel, ja. Uh... De, de periode vlak na Sabena is niet gemakkelijk geweest. Maar uh, als, als je terugkijkt, denk ik dat we, dat we veel, veel gewonnen hebben qua, qua levenservaring. Qua, qua, ook voor de kinderen uh, denk ik dat dat een ongelooflijke ervaring is die, die later uh, zeker ten goede zal komen. Uh, en, en dat geldt niet, niet alleen voor mij, omdat ik vlieg, maar dat zal ook voor jou wel zijn. Uh, ik denk dat het is sowieso interessant is om, om naar het buitenland te gaan. En, en ik zou het iedereen ook aanraden, alhoewel het niet gemakkelijk is. Uh, maar, maar ik zou het zeker opnieuw doen, ja. Ja, absoluut. En de kinderen, je zegt het, spelen daarin een belangrijke rol. Ik denk dat er, dat er eigenlijk voor hun uh, opvoeding en hun uh, volwassen worden weinig beter is dan één, een, een andere taal leren, want op zich is dat ook al fantastisch, en twee, ja, openstaan voor andere culturen en leren dat er veel meer is dan alleen maar Vlaanderen of, uh, of België, hè? Ja, natuurlijk. Ze zijn ook veel mondiger geworden in verschillende talen, maar ook gewoon qua expressie. Ze gaan, ze gaan niet in hun mond houden voor iemand, ze gaan daarvoor ze gaan, gaan. Ze hebben ook geen problemen met mensen te leren kennen, met nieuwe dingen te doen. Dus dat is allemaal, dat is allemaal, allemaal dikke winst. Ja. Ja, dat was midden december. Sindsdien heb je nog de kersteditie gehad vorige week. Daar gaan we nu niks meer van uitzenden. Dat ligt nog te vers in het geheugen. En dus zijn we toe aan deze en de allerlaatste podcast van 2014. Volgend jaar, en ik weet het, dat klinkt dramatisch als ik het zo zeg, maar we zijn echt letterlijk op een zucht verwijderd van 2015 op dit moment. Dus volgend jaar... Met veel goesting een nieuwe reeks podcasts. Met een aantal nieuwigheden ook. Een nieuwe begintune bijvoorbeeld komt eraan in de eerste aflevering van 2015. Meer afleveringen in stereo ook ga ik maken. Meer weetjes over Canada. En een aantal thema-edities ook. Bijvoorbeeld over podcasten aan zich. Of over immigranten, Vlaamse immigranten in het uh, buitenland. En deze podcast wil bewust ook tweerichtingsverkeer zijn. Met andere woorden, ik zou heel graag van jullie willen weten. Wat willen jullie eigenlijk horen? Waar moet ik aandacht aan besteden? Tips of advies? Het is welkom. Laat gerust iets van je horen. Het is altijd leuk om een teken van leven te krijgen. Op Twitter vind je mij als Lode Rules in één woord. En op onze website is loderoels.blogspot.be dat was het voor nu. Een prettig en veilig einde. Het allerbeste voor het nieuwe jaar. En tot de volgende keer.